De gemeente van en de in 47 dagen van het eerste e zandag. Dat u de God zij ons genade en zegenen ons met overvloed. Hij doet in haar ons lichten en hij zegt ons goed. Of dat elk genegen zich aanwegewegen de op deze aarde van en de blinde heiden nu van God gescheiden eens u heilig aan het leven niet zal eerste ja. Is, nog van hetgeen onder de aarde is, nog van geen in de wateren onder de aarde is. Kijk, zult u voor die niet buigen, nog aan die niet, want ik de Heere uwe God ben een ijzeren God, en die de meest van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde, lid die mij aansluit. En de verdermattigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des heren uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. <coughs> Ik denk dan zonder dat dag die neigt. zes daar een zinke jaar en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat en des heren uw schots. Dan zult ik geen werk doen, Kijk, nog uw nog Noch nog uw nog nog uw nog nog uw nog toe, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes toe, nog de nog de nog en nog toe, de toe, nog en nog toe, nog toe, nog toe, nog toe, nog toe, nog Pee de hoofdstuk te beginnen bij vers 17. Wij noemden hem het Evangelie van Johannes 5 te beginnen bij vers 17. En Jezus antwoordde hem: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen een Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een goede evangelist maakende. Jezus dan antwoorden en zei tot hen, voorwaar, voorwaar, zeg ik, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij zijn vader dat ziet doen. Want zo wat hij doet, dat doet ook de zoon desgelijks. Want de vader heeft een zoon lief en toont hem, en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken, tonen dan deze, opdat dat je verwondert. Want gelijk de vader de doden opwekt aan levend maakt, zo maakt de zoon ook levend die hij weet. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den zoon gegeven. Opdat zij allen den zoon eeren. gelijk zij den vader eeren. Die den zoon niet eert, eert den vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort. En geloof hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf al zo heeft hij ook den zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hij macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, van de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoop, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders, die mijn gezonden heeft. Indien ik van mijzelf een getuig, mijn getuigenis is niet waaraf. Er is een ander, die van mij getuigt, en ik weet, dat de getuigenis, welke hij van mij getuig, waarachtig is. Gij lieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft de waarheid getuigenis gegeven. Door ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat gij lieden zult behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars en gij hebt die voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meer dan die van Johannes. Van de werken die mij de vader gegeven heeft. Om die te volbrengen. Die werken die ik doe. Getuigen van mij. Dat mij de vader gezonden heeft. En de vader die mij gezonden heeft. Die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog nooit zijn stem ooit gehoord. Nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in blijvende. Want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft onderzoek de schriften want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen en gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven mocht hebben ik neem geen eer van mensen maar ik ken jullie niet dat gij de liefde gods in uzelfde niet hebt ik ben gekomen in de naam mensvaders en gij neemt mij niet aan zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet dat ik u verklaren zal bij den Vader, die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes gelooft, zo zult gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo zij maar zo gij zijn de geschriften niet geloofd. Hoe zult gij mijn woorden geloven? zo zover. Onze hulp in. Zij. In de naam. Des Heeren Die hemel. En aarde gemaakt heeft. Genade.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 zingen Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. Looft, God looft, zijn naam alom Wat er verder volgt, vers 1, 2 en 3, Psalm 150. <middels> van het Israëlische volk want toch de zaligheid was uit de joel hun waren toch de woorden gods toebetraafd en als er dan Fiebestijn in Jeruzalanko en die wordt in de godstad voortgebracht, bij de geboren. Zou dat in de ogen van eigenlijk is een wonder geweest zijn. Hoe komt dat nou toch bestaan? Dat waren toch geen is waren toch de woorden gods toe betrouwd en ze hebben toch gezien dat de nette muur des afscheids die gold voor het oude testament dat die afgebroken was en dat God ook de heidenen toebracht Filistijn, was Hartus ze dikhoos. als een vallen tegen Israël opgedrokken. Denk maar aan de tijden van Davids' regering en, en wat Sauwens. Heeft Sauwens, heeft David niet in Godskracht, Goliath de Filistijn verslaagd zodat de reine dochter in Israël zongen zo heeft zijn duizenden verslagen. maar David zijn tienduizenden maar hij bleek dat Philistijnen de grootste vijanden van Israël waren en als God er ook uit die volkeren Gaat verkeer. Zou dat wel een wonder geweest zijn in de ogen van de jood. Hoe kan dat nou toch. Een en nog grotere ja. wonder. In de ogen van de Filistijnen. Die van het woord van God niets afweest Voor die tijd zonder God in de wereld vriendelingen de verboden, der bewacht en dan tot God bekeerd wordt staat er toch de Filistijn, de Thierier, de Moren zijn bergen in de Godstad, het gaat over Jeruzalem voortgebracht op het terrein en van de machtige koopstad Tiers, en hoe onmogelijk wij dan kon ons dat konen Vandaar dat ze menigmaal ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Daaruit iemand tot God bekeerd uit zijn lusten wereldse kop staat. Die meende dat ze alleen maar was, omdat ze rondom in het water was. Ja, daar had God ook te zijn. Toen dacht dus nieuwe testament. En dan die moorden. Hm? Uit Moreland. Ja, ook daar. Zouden ze ervaren. Moreland zou vanavond tot God uitspreken. Zijn dechter heeft er toch wel een goede kijk op gehad. En vooral die de liefst zal. door Gods genade zijn hart ingegeven is. Dat de zaligheid niet beperkt zou blijven tot het Jotendam. Maar ook Filistijn, Therius en Nolan zouden worden toegebracht. En wat heeft God dat op zijn tijd vervuld? Nou kunnen we niet alles aanhalen, dat is de bedoeling niet. Alleen maar laten horen, voornamelijk het laatste Wat God zijn profeet liet verkondigen, niet beschrijven, dat dat ook in vervulling is gegaan. Want al dat al wat uit Gods lippen is uitgegaan, dat blijft vast, want een hier staat voor de vervullingen en ongebroed. Dat geld te bedrijven en dat geld te beloften. God maakt zijn woord altijd waar. Je is geen dat er liegen zou, nog een mens kent dat hem iets bedouwen zou. Zou hij het zeggen en doen, spreken en niet bestendig, maken. Mens kan soms veel beloven en veel zeggen en veel bedrijven, maar je voert er iets vanuit. Maar zo is het bij God niet. Al gaan er jaren, ja eeuwen overheen, maar niet één van de woorden die God gesproken heeft. Zou vallen zonder dat ze vervuld worden. Zou gaan evenals in de dagen van Jozua. De hinderen deed het allemaal komen wat hij gesproken had. Dat kunnen we zien in de vervulling der profetieën zien die achter ons liggen. En we zullen het zien als we ogen mogen krijgen ook in de toekomst. Dat God vervult wat hij gesproken heeft. Vandaar dat er ook een moorman in zijn hart gegrepen werd en op reis ging naar die vandaar Om daar hoopte hij verder onderwijs te mogen ontstaan. Bij die reis, die moorman willen we vanmorgen u gaan bepalen. Uithoudelingen 8. Daarvan de versen 34 tot en met 37. En de kamerling antwoordde Philippus. En zei hij. Ik bed u, van wie zegt de profeet dit. Van zichzelf of... Van iemand anders. Filippus deed zijn mond open. Beginnende van die schrift. verkomde aan Jezus. En al zo ze overweg reisden. Kwamen zij aan een zeker water. De kamerling zeiden. Zie daar water. Wat verhindert mij gedoemd te worden. Philippus zeide, indien je van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde zijde: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En zo ver. Zie daar een beschrijving in het kort van de reizende moerman. We vragen ten eerste uw aandacht voor de weg van die moorman. Ten tweede voor de behoefte van de moerman, Ten derde voor de verkondiging aan de moerman En ten slotte voor de beleidnis van de moerman. Elk mens kiest een weg die hem recht schijnt. Maar daarom is het nog niet de rechte weg. Maar die Noorman, die had niet zelf zijn weg gekozen. Die was op de weg gebracht. En wat doen we dan wel? Voor de goddelijke trek. Want hij reisde Naar Jeruzalem. Om daar te aanbidden. Dat was de bedoeling. Aanbidding. Dat de hoogste trap. Van Gods verheer. Hij wenste dus de God van Israël te vereer. Die kamerling was een machtig heer van Kambasim, de koningin der Moer, welke al haar schat was. Ik denk, zo dat die minister wel financiën geweest, dat is een verantwoordelijke pop. En toch wist die man de waar niet goed. Wist hij de waar niet hoe die van zijn geld moest komen? Ja, daar ging het niet over. Of hoe die daar moest komen? Nee, daar zat hij niet over in de waar. Maar hij zat met een andere weg, waarop hij met zijn wagen reed. Naar Jeruzalem toe ging dat nog aardig. Want toen ging hij bergopwaarts. En als het nog maar opwaarts gaat, dan gaat het nog wat. Je zou zeggen, het gaat makkelijker van de bergen af. Maar het is niet waar hoor. In je hart gaat het makkelijker bij de hoplacht. Als het af begint te dalen, bij het oude woorden, je krachten verminderen, je moed gaat eraf, dan gaat je wagen niet zo hard meer jong mens is dikwijls moedig, gaat bijna op waard, die zal de halve wereld nog veroveren, misschien de hele. Wat een moed kan een mens hebben om zijn doel te bereiken. Die torenbouwers vandaag Babel gaan het ook zo gauw niet op. En als een mens op de wagen zit en het is hè? En dan jullie zo ik kan me wel eens indenken dat ze dan zingen. Jullie zo hebben dat ik bemin, wij treden uwe poorten daar staan, o oh God, staat onze voet. Daar komen we vast en zeker. En dat, daar zullen we te leren hoe we God aanbidden moeten. Dat was nog maar een gedeelte van de weg, hoor. Want van deze man staat geschreven, van die moorman namelijk, dat hij afdaalde van Jeruzalem naar Gaza. En dan staat er van die wacht welke woest was. Dus hij was op reis. Maar op het tweede gedeelte van zijn weg. En dat was een afdalende, een weg. En ik denk dat u toen wel eens zo gedachten, waar zou ik nou toch terecht komen? Dat was een wonderlijke weg. Hoor. Naar Jeruzalem, op. En nu van Jeruzalem af, daar naar Gaza. En dan in dat Filistijnse land terechtkomen, kan me indenken dat dan de moed wel aan het was. En hoe meer hij de moed verloopt. hoe harder dat hij begon te lezen. Mensen die vol moed zijn, die hebben soms in tijd om te lezen die zijn er op uit om het te doen. Want mensen die het niet meer weten, ja die moeten gaan onderzoeken hè. Mensen die de weg kwijt zijn, die kijken dikwijls op de wegwijzers. Of in de reisgids, dan zeggen ze, ik geloof dat we verkeerd zijn. Die krijgen kommer en zorg. Ik was helpen, nou terecht, kom maar. Zou de goede weg nog kunnen vinden? Zegt hem, heer, hij maakt wegen. Doe de woord en geest bekend. Hoe moet nu? Die weg was heel anders. Voor de kamerling, als dat hij zich dat voorgesteld had. Hij dacht natuurlijk. Als ik in Jeruzalem kom om daar te aanbidden, dan zullen al de problemen in mijn ziel wel opgelost worden. Hij had wel een gedeelte van de schreef. En een voortreffelijke rol had hij hoor. Dat gedeelte uit Jozua 53. Zat hij hem te lezen. Dat is een kostelijk hoogste. Van begin tot het eind. Gaat het over de heer Jezus. Nou zullen ze tegenwoordig zeggen. Dan heb je toch te wij, Je hebt hem voor je neus. Lees het dan toch eens goed. En dan ben je eruit. Die maar maanden niet uit. Die vond de weg er naartoe veel hulpvoller als de weg dat hij van Jeruzalem afdaalde naar Haar, Welke woest was. Toen hij naar Jeruzalem toe ging, had hij nog nooit. Maar een afdalende weg, waar zou die nou op uitkomen? Als je dan eens aan tijd van de weg komt, hoe moet het dan? En zo gaat het nog in de ziel van Gods kind. In een opgaande weg, dat is het eerste. Vandaag hebben ze een goede gesteldheid in de hart. Zozalig gesteld, ze kunnen dat oude volk... Niks van bestaan dat hij zo zitten te toppen en te zuchten of God nog eens een keertje overgaat. Ze zouden zeggen, kom, ga met ons en doe ons lijst. Je dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, ook God, staat onze voet. Zo moest je toch? Wat zitten dan die mensen te zuchten dat ze er nooit zullen komen, dat ze dat vrezen? De weg is toch ruim genoeg? Ze praten in onze dagen. ook. Die is toch zo ruim? Al had je de zolten van de ganse wereld, van alle mensen op de weg, Kun je de door? Ja, maar zegt die oude gehoefde. Staat van een brede weg. En dan een smalle weg in Gods woord. En nou zit ik met de vraag. Ben ik nou op de smalle weg. Die ten leven leidt. Of zit ik nou op de vrede weg die ten verdagen voert. Dat is nou net mijn kom en zorg. Die zijn er nog niet zomaar één en als ze dan de tekst nog lezen, indien de rechtvaardige nooit zalig wordt, maar zal dat de goddelozen een zonde verschijnen. Dan zullen ze wel eens vaak vragen, heren, zit ik op de rechte weg? En indien ik op een schadelijke weg zit, lijkt me dan op de eeuwige weg. Daar weet het moderne christendom niets van. Dan heeft de mens met zijn beschouwing en gemoedelijkheid niet het minste van. Dat het zo vast kan lopen en dat hij toch op de rechte weg zit. Want Gods wegen, niet die we zelf kiezen, maar Gods wegen waarop hij ons leidt, die lopen altijd vast. Ik zou de blinde door de wegen die ze niet geweest En dan wordt ze nog smaller. Langs de paten die ze niet gekuit hebben. Daarom zijn zulke onbegrijpelijke, onbegaanbare, of in dit geval onbereikbare wegen. En dat is ook een behoeste Ja, zo'n mensen er stond er nog maar een van geklaveide weg. Kijk, die begeerden wij dan. Een wegje dat geplaveid is. Geen struikelstenen erop. Geen bochten erin die onoverzichtelijk zijn. Dat is allemaal moeilijk. En de weg is toch zo gemakkelijk, zeggen de mensen. Je leest de Bijbel en je neemt het aan en je gelooft dat je ja, hebt het voor elkaar. Zou het zo gaan? Dat zijn mensen die zonder de heilige geest geloven. Die hebben het ware geloof. Niet. Want als de heilige geest de mens dan lopen we de vast. Maar dan is de weg toch ook wel eens gemakkelijk. Jawel. Die weg kan soms zo gemakkelijk zijn, als God leven aan de ziel geeft, dat ze zeggen, ik heb gewandeld als mijn aardig vleugel. En het is waar wat er staat in Jezaja, ze zullen lopen en die moeder worden, wandelen en die macht worden. Ongeoefende en de genade steunend meer op de vruchten en op de levendigheid van haar. Als vruchten van de genade, die zullen veel oude geoefende wandelaars voorbij streven. En zij was zeker toch de want als het vuur je hart vervult, en je hebt weinig licht, dan top je niet veel. Mensen met vuur, die kunnen altijd vooruit En mensen met licht, die zitten gebeuren vast. En die moerman op zijn wagen, die kon ook niet vooruit. Was die wagen dan niet goed gesmeerd? Of ik denk dat ze daar wel voor gezorgd kunnen hebben. Nee, ik zat niet in de waar. Het zat in hem dat het vastliep. Een moeilijke waar kreeg. Hij wist niet meer hoe het moest. Niet, nee. Hoort maar, hij vraagt aan Philippus. Ik bid u, van wie zegt de profeet het nu? Van zichzelf of van een aard. Hij wist niets meer wat. En dan rijdt aan je wagen gemakkelijk, maar dan loopt het dingen je binnenste wel vast, dan zit je niet gemakkelijk meer op de wagen. Hij liep net zoals de muur. En ik denk dat het bij al Gods volk gedurende vastloopt. Dus dat heb je nou allemaal ondervonden en laat het zalig zijn, maar... Is dat nou de middel waar? Johannes 17 staat, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen als de enige en rachtige God en Jezus Christus, die gezocht hebt. Kijk je daar nou wat van? En dan zit het bij zo'n ziel, nu raaft. Heere, ze zou tien nou hebben leren dat had nog net op. Aan. En die moeder van leed. En hij had toch een voortreffelijke rol. Je 53. Het ja. hoofdstuk gaat over de middelaar. Wat moest die man dan nog meer hebben? Daar beseffen de meeste mensen niks van dat niet goed lezen. Het blijkt hij zou misschien die schrift wel hebben kunnen lezen. Maar Philippus had het toch op wat anders. En daar zat het net vast. De meeste mensen zeggen dacht je dat ik niet goed lezen kan. Zou die man ook wel kunnen? Daar zat het niet vast. Maar Philippus de evangelist. Pak me precies op het zere plaatje Wat vastzat. Verstaat je ook het geen gelezen. Kijk en daar komt het nou op aan. Om het geestelijk te verstaan. Wat zullen we al veel in de Bijbel gelezen hebben. En dat we moeten zeggen. Heren als ik nou eerlijk ben. Dan heb ik van het Geestelijke niets bestaat en dan ben ik al zo oud geworden en zoveel jaar erin geleden dat is heel wat anders en dan wil de wagen niet zo gemakkelijk meer lopen want van Jeruzalem afdalig in een afbrekende weg komen dat is niet zo gemakkelijk als in een opgaande weg wat heeft dat volk van God gezongen op die wagen aan de bank? Ten Heer ze de belofte weinig in de ziel schonk. Dan gingen ze er zelf mee werken. Ja, toen werd er niks van vervuld, maar daar hadden ze geen erg in. Ze werkten er zelf mee. En ze geloofden zo vast dat ten Heer alles wat hij gezegd had, dat hij dat vervuld zou. Maar kijk, toen ging het nog daarop water. En dan kun je zo gemakkelijk geloven. In die eerste wegen kun je het wel geloven, ze gaven God. Maar dan heb hij veel meer geloof als je naar beneden moet. Als dus je denkt, ik moet gaan sterven. En zal het nou waar zijn in mijn ziel? Of ik moet gaan sterven en. Hoe moet ik nou God zonder Christus ontmoeten? Want die heb ik niet. Hoe moet dat dan? Daar dachten ze aanvankelijk helemaal niet over. Wel om God te moeten ontmoeten. Maar om de neer Jezus. Waar ze hadden toch de vruchten van? Hem? En wat hebben ze in die tijd gezongen? Hij heeft nooit gehoord van dat volk van God. Dat op de weg, wandelde die bergopwaarts ging naar Jeruzalem, dat ze zo kostelijk gezongen hebben: het zal eeuwig zingen van Gods goede dieren. uw waarheid alle tijd, door mij, waren de beminnelijkste versies. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort? Zij wandelen hier in het licht. ...van het goddelijk aanschijn voor. Wat hebben ze kostelijk gewandeld op die weg? Het ging wel niet zo hard als bij de mooie man. Maar ze kwamen er wel. God stond er toch voorin? En dan die oudjes onder gods volk Keken ze maar eens aan. En zeiden ze, nou denk je er zeker wel spoedig te zijn ook. Dat hoopten ze natuurlijk. Dat het regenrecht op Jeruzalem, op het hemelse Jeruzalem aanging. er gauw doorgeleid worden. Omleiding. Langs de weg naar het Filistijnenland. Nee, daar moesten ze niks van hebben. Daar moesten ze niet aan ze zeiden nou tot die oudjes onder Gods voet, heb jij daar 40 jaar over moeten doen? China's en ik ben nog maar pas op de weg, en dan ben ik daar al achter en dat weet ik al en dat heb ik al. Begrijp ik er niks van dat dat zo lang geduurd is bijna handen. En ze komen er wel achter naarmate dat God ze onderwijs geeft. Weet je wat datzelfde voor later moet zeggen? Oh, God, zou ik er wel ooit komen? Ik geloof hier, al was ik duizend jaar op die weg. En God zou me niet onderwijzen. dat ik het niet geestelijk zou verstaan, dat ik er nooit kwam. Het is toch zo wonder, zeggen ze dan. dat ik op de weg ben. Ja, dat is toch aanvankelijk. Zien we ook de duizenden die de weg des verderfs gaan. Is de wonder een schotje op de weg der genade? En toch zijn er nog een grotere wonder. Het grootste wonder zal zijn als je op het eind van die weg de deur open zou vinden. En dat de Heer recht. des huizes zou zeggen: Kom in, gij gezegende, mijn vaders, beërf het koninkrijk. Dat voor uw weg gelegd is van voor de grondlegging der wegen, dat zou veel groter worden zijn. Want er zijn er wat die met Gods volk meegelopen hebben op die weg. En eh? die nooit binnenkomen. Wat staat dat dan? Wel, er staat: velen zullen mee in te gaan en ze zullen niet kunnen. Dus er zijn ook meelopers. De weg die afdaalde, van Jeruzalem naar Gaza, welke woest. Er was. was niet zo'n hoopvolle weg. Kijk maar, als een mens jong is, dan wil hij maar hart vooruit. Dat moet hij nog meemaken, dat moet je nog beleven, dat moet hij nog bereiken. Ga niet haak genoeg. Een jaar, dat duurt er tien als je tijdelijk verlangt. En een ouder mens, dan gaat het altijd veel te hard. Hoe zijn ze het gaaswaard, je moest het wel vast kunnen houden. Ja, ze bedoelt dan wat ik graag heb, vasthouden. Het niet, dat kan gaan. Maar wat je graag hebt, dat wil je vasthouden. Want anders kom je een keertje aan het eind van de weg. En dan, en voor die mensen gaat het altijd te hard. Die over de middelbare leeftijd gekomen zijn. En voor een ontdekt. Die aanvankelijk als een staat en weinig ontdekt is. En de heer Jezus wel eens gezien heeft. Maar hem niet heeft. Niet toegepast is. En zei de oh, mijn leven gaat veel te hard en als ik nou eens aan het einde kom, hoe zal ik dan God moeten ontmoeten zonder Christus? Hoe moet dat dan? Voor zulke ja. mensen gaat ook veel te hard. En dan zo moesten weg die afdraal en zei ze, heer, waar zal dat nou nog eens op uitkomen? Is dat nou wel de rechte weg? Die oudjes zeiden vroeger wel de weg naar de hemel. Dat is een weg voor je waarneming die door daar loopt. Ze bedoelden allemaal meer een helwaardig mens te worden. Dat dat nou de weg naar de hevel is. En ze meenden dat ze allemaal meer hemels en gods zouden worden. En dan helwaardig te moeten worden. Dat was toch een weg. Die valt niet te breken. Dat is nou de weg waar de branden op geleid moeten worden. Ze niet geweten hebben. En waar ze gedurig moeten zeggen. Leer mij o oh heren dan weg door de bepaal. Want ik weet er niks meer van. En wat gaan ze dan doen als het niet meer weet is. Veel vragen. Veel onderzoeken. Kun je wel zien bij de kamerlijn. Die wist ook niet meer. Hij had verhoogd dat het in Jeruzalem opgelost zou worden. En het was niet gebeurd. En toch wilde ik dat het een levend mens was, die kamerlijn. Ze blijkt wel. Dat hij uit Norolland zijn grote reis wilde ondernemen. Om de Jeruzalem te gaan beden. Maar een levend mens is daarom overal nog niet achter. Alleen heeft die genade van God ontvangen. Dan is je er nog niet. Dan is je op school om geleerd te worden. Maar dan zit je nog niet in de zette klas. Kinderen die pas op school gaan, die zeggen vaak, en dat weet ik ook al, en dat weet ik ook als. En dat weet ik ook al, die weten toch al zo'n hoop. En als ze van school af gaan, dan zijn ze, ik weet nog maar zo'n klein beetje. Vooral als ze op een andere school komen. En wat anders. En als zij nou eens 60, 70 jaren oud worden, dan zeggen ze: en wat weet ik er nou van? Vooral als de mensen horen die meer ervan weten dan zeggen, en wat weet ik er nou van? En als je op de school van Christus gezet wordt, dan denk je ook dat je er lager wat van weet. Als je in de eerste klas zit. Maar als je er 40 jaar op geoefend bent geworden, dan zei ze, oh god, ik ben zo blind als de molm en de vleermuizen. Zou je me nog eens willen leren? ik weet het niet meer. Hoe flink. Al zijn ze niet zonder hopen voor de eeuwigheid. Dan zei ze, ik weet het niet meer. Ik heb één ding geleerd, dat ik te blind ben. Voor God en God dat het dat er hier nooit zijn eer verloochend. Dat daarin, als God zich verheerlijk de zaligheid voor mijn ziel gelegen is. Maar nou gaat de weg tot zo wonderlijk. Dan nou gaat die allemaal bij de Waar zou dat nou op uitkomen? Dunkt, zegt dat ontdekte Volk. Als ze zullen zeggen, je bent op reis naar de oude kandallen geloven. Vooral als ze zien wat ze geworden zijn. Door de diepe zondeval valt en de verbondshoofd a. David zegt ervan, het is niet alleen dit kwaad. Dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En een voorwerp van die toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan kun je zo gemakkelijk niet meer geloven dat je zalig hoor. Dan zou het toch wel een eeuwig wonder zijn, als ze er nog komen. Weet je wie ze dan nodig krijgt? Die zozeer voor de ziel verborgen is. En dat is de middelaar. Al hebben ze de vruchten van hem genoten, al hebben ze wel daden van hem gekregen, was er van grond en had gedacht hebben dat dat hij zelf was, vanachter achter maar hem zagen ze niet. Die moerman zat te lezen op zijn wagen, op de weg die afdaalde waar Jeruzalem naar Garen. En ik kan me geloven dat die ijverig zal gelezen hebben. Maar hij zat toch vast? En ik zei nee, dat zat niet in de wagen, maar in hem zat het vast. En toch, waar het bij dat volk van God vastloopt, dan denken ze vaak, de Heer die slaat geen acht op. De Heer ziet het niet. Want dan liep het niet zo vast. Dan zit ik zo te toppen. En zo te zoeken. En ik kan het niet vinden. En de Heere die slaat ook geen nacht meer op. Denken ze vaak. En is dat waar? Nee het is niet waar. Dat ontdekte in zichzelf. Waarnemend verloren vergaand hoog. Daar slaat God wel gaar. Op dien zal ik zien. Die verslagenen des geestes is. En verbroken van haar. En die voor mijn woord heeft. En hier lezen we. Aan een engel. God sprak tot Philippus. Voeg u bij die waar. Waarop die zwarte de zat. rassenscheiding, daar praten de engel niet over. Zeg, hoe u bij die waard? En Philippus deed het. En de heilige geest werkt. In het hart van Philippus. maar ook in het hart van die Moorman. Want we lezen te ervan. En Filippus op de vraag van de Kamerling antwoordde Filippus en zei: Ik weet u, zo vroeg de Kamerling van wie zegt de profeet dit. van een zaal of van een aar. Kijk, die ander was voor u voor de kamerling zo Hij kende de neer Jezus niet. En hij lachte ook. En Filippus. Deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift. En zegt niet, zal eens bij Heinis beginnen. En je dan allemaal eens vertellen hoe dat, dat allemaal gegaan is. Van diezelfde schrift. Dat was Isaiah 53. Zevende vers. Als dezelfde geëist werd, zo deed hij zijn mond niet open. En als het schaap, dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. Zo lang werd Christus de slachtig gelegd. Ik weet u van wie zegt de profeet? Wij zouden zeggen hij kon er niet uitkomen. Ik geloof het ook. Gods voelde komt er ook niet uit, als we de heer Jezus zoeken. Al hebben ze van genesis tot openbaringen, openbaring in de Bijbel doorgebladerd, kunnen ze nog niet verder. Niet? Hebben ze daar geen goede bril? Dat denken sommige mensen. Want als je een goede bril hebt, dan coördineer je eens in de Bijbel toch wel vinden. En dan geloven we dat hij bent hè? Ze praten ze tegenwoordig. Maar die zo redeneren, die verraden alleen maar dat ze er niks van weten. Voor de en dat heeft een kind van God toch geen aardig in. Die denkt. Als hij af gaat dan, gaat hij niet goed meer. En dan gaat hij steeds ijveriger werken om eruit te komen. En toch lukt hem dat zonder de neer niet. En dan denkt hij. Gaat met mijn verhaal aan. Ah, dat de heren toch de wagens open mocht voor mijn hart. Hij zou dat wel voor zijn volk, maar voor mij nog niet willen. Denken ze dat? En toch zegt de heilige geest tot Philips. Voeg u bij die wagen. Bij die wagen die daar rijdt. Met die zwarte moormen op. Die van Jeruzalem gekomen is. Waar niks opgelost is in zijn hart. En die nou ijverig zit te zoeken in de schrift. Om de zaligheid voor zijn ziel in de middelaar te vinden. Hij kan hem niet vinden. Kan hij de, in de schrift en de middelaar niet vinden. Nee hij kan ze niet vinden. Maar daar staat toch duidelijk genoeg in je Jezaja 53. Van de Heer Jezus. En toch hij kan ze niet vinden te zeggen in onze dag. Een rare moorman hoor. Dat zou u vanachten ook wel eens gezegd hebben. Dat u met zijn ogen als het ware van de Christus las. En hij kon het al niet vinden. En probeert maar op. Die schrift is goed. En dat onderzoek nog zaken hoor. Dus daar doe ik niks van af. Maar wat heb ik er dan nog bij nodig? Jullie zeggen dan, jullie hebben bij de Bijbel nog wat meer nodig. Ja, ik wel. En die bij de Bijbel niks meer nodig krijgt als de Bijbel, dan gaat het ongelooflijk voor eeuwig de afgrond in. Moeten we dan nog een boek of vier erbij hebben. Dat we er zeventig moeten hebben. Om het getal vol te krijgen. Nee dat bedoel ik niet. We hebben een uitlegger erbij nodig. Oh maar die kan ik je wel bezorgen. Zegt de boekhandelaar. Zou je wel eens een stapel. goede, echte degelijke verklaringen. Brengen? En dan wij het eruit. Maar ik geloof het niet hoor. Daar kun je misschien uitwendig de tekst mee verklaren. Maar dan ben je er zelf nog niet uit. Want dan zeggen ze, ja, hij de tekst rechtzinnig verklaart. Maar is het nou bij jou opgelopen? Wat heb je dan nog meer nodig? Hoe zou ik het verstaan? Zegt de Kamerling. Indien ik niet iemand had die het uitlegde. Kon hij dan met Philippus het oplossen. Nee die was het middel alleen. God heeft Philippus gebruikt als het middel. Maar de heilige geest. Die heeft het gewerkt. Die sprak tot Philippus vroeg u bij die waar. Dus God de heilige geest wist precies in de hart van die zwarte moorman was. En ook wat vast had. En die gaf ook in het hart van Philepas wat hij zeggen moest. En net wat draag. En wat loopt dat vast? Want dat was de behoefte van de moorman. Onze tweede hoofdgedachte. Philepas deed zijn mond op. En begint de van diezelfde schrift verkondigde aan Jezus. De kamerling had gevraagd, ik bid u van wie zegt de profeet. Daarmee openbaart hij zijn behoefte aan onderwijs. Er zijn niet veel mensen met deze oorlog die onderwijs nodig hebben. Dat is jammer. De meeste mensen weten het veel beter. Op die kansel stond, dan zou ik dat heel anders verklaren. Dat geloof ik terug. En veel beter, dat geloof ik ook. Maar of het door de heilige geest gewerkt was, dat is een andere zaak. Daar heeft men niet veel erg meer in. En daar komt het nu net op aan. Want de Heilige Geest is de beste schriftverklarer. Niet dat ik verklaringen wegwerp die goed zijn, dat bedoel ik niet. Maar toch, zoals God een Heilige Geest in de waarheid leidt, zo kan geen ene verklaring leiden. Geneem. Al Alleen je huis vol. Denk nog wel eens aan mijn collega door meneer Dorsten, die al zalig is. Een kast vol met boeken, zei hij dan. En geen syllabe ligt in ons hart. En zat hij te kijken. Zo ging het vaker. Hoor. En dan ligt in de ellende nooit geen troost. Maar we konden elkaar goed verstaan. Geen syllabe ligt in het hart. En een kast vol met licht. Van die oude schrijvers. Maar heb je een kast vol met licht. Heb je nog geen hart vol met licht hoor. Hebben we hebben goed achter moeten komen. Dan kun je de mensen begrijpen. Ook die mensen die menen dat zoveel licht daar. Dat is kunstlicht. Die hebben veel meer dan een ander dat echt is. Ik bid u van wie zegt de profeet. En Filippus zijn mond openen. Verkondde hem Jezus. Was dat Filippus nou wel geoorloofd om dat te doen? Dat was toch maar een diaken uit Jeruzalem. Dat hij niet genoemd. En een adem met Stefanus Die ze dood gegooid hebben. Hoe durft die Filippus toch. Om op de wagen te klimmen. En dan bij zo'n kamerling en dan als predikant de Christus te gaan verkondigen. Hé. Ja, zo ze in onze dagen. Hé. Hij was toch maar een evangelist, dat is toch geen predikant? En toch geloof ik dat God die man wil paard. En tot de volle bediening des Woordschoeps nog. Want Philippus preekte niet alleen, dus ze bracht het woord, maar hij doopte nog. Tegenwoordig heb je evangelisten die preken alleen maar die doken nooit. Dan zeggen ze sommigen zijn geroepen tot evangelisten. En zo ben ik dan. Die verkondigen het evangelie, maar dat bedoel ik niet, want dat durf ik niet. Vind ik altijd een beetje eigenaardig. Ik veroordeel het daarmee niet dat er onder Gods volk geweest zijn, die stichtelijk woord gesproken hebben in de tijden van de nood. Maar die zeiden ook niet dat God ze geroepen had. Tot het leraar maar je hebt mensen die geroepen zijn, om te prediken, maar niet geroepen om sacramenten te bedienen. Voor mij altijd het een wonderlijke zaak geweest. En dan beroepen ze zich op de evangelist. Maar een ware evangelie die verkondigt het woord en die doet toe. Dat zie je wel aan Philippus. Dat is een ware want woord en sacramenten, die worden samengevoegd. Gaat aan heen en onderwijzen de oude volkeren dezelfde toepen in de naam des vaders, des Zoons en des heilige geestes. Hij is allebei. Bij Philippus kun je het ook allebei zien. Hij verkondigde hem Christus. Indien geval hart gelooft, zo is het gewoon u te dopen. En ze daalden bij naar binnen in het water en hij doodde. Zie je wat? Hij verkondigde het woord en hij doodde de kamerling. Ze voeten die twee samen. Het was een ware groep knecht, die Philippus. En God heeft hem nog gebruikt ook voor de kamerling. Zeg niet dat ze bekeerd maar, maar dat hij gekomen is nadat Philippus gesproken had, dat kun je wel lezen. Lees maar in vers 39, hij reisde zijn weg naar blijdschap. Ging toen wel wat gemakkelijker. De wagen was misschien wel goed gesmeerd, maar toen hij opening had gekregen, Verwijdering van geestes licht in zijn hart, toen ging het voor de kamerling ook gemakkelijker. Want al is de wagen goed gesmeerd, dan kan het van binnen toch vastlopen. Oeh, wat kan dat van binnen vastzitten bij Gods volk? Dan dus zei, zou God het nooit losmaken, want ik heb het zo duizend fouten verzonnen. Is ook geen wonder, vastgelopen. Ja ja, kijk dat komt dat je niet genoeg uitkijkt. Je moet ook een beetje dit en een beetje dat. Mensen als Gods volk het recht moet houden. Er zijn alles verschuldigd te doen. Maar als ze het eigenlijk recht moeten houden, dan zullen ze er wel nooit komen. Als die zich op de weg moeten zetten en erop moeten houden... Maar God is toch waardig, wandelt waardiglijk naar tevangeren. Jawel, dat is de dure roep. Dat hoeft niks af. Maar om dat nou te doen, heb je God voor nodig. Niet alleen genade, maar God ook nog. En daar hebben de meeste marginaren. Die denken eens genade, altijd genade en overal genade voor. Maar dat gaat zo niet. Of dat die kamerling een levend gemaakt mens was. of voordat hij gedoopt was. Indien gij van ganser harte gelooft. Zo is het geoorloofd u te doen. En hij zegt nee. Maar hij beleidt zijn geloof. Dat niet in zijn hoofd maar wel in zijn hart zat. En toch nadat hij gedoopt is, is hij tot meerdere ruimte gekomen. Vers 39 maalt hij reisde zijn werk met blijdschap. Dus het licht was over de persoon en over het werk van Christus in meerdere mate tot vergeving van zijn zonden opgegaan. Welk een behoefte! Had die moorman al onderwijs, hebben wij dat ook nog? Jawel, zeggen de mensen, daarom kom ik iedere zondag twee keer naar de kerk. Dan kan je toch wel zien dat ik er nog behoefte aan heb. Ja, ik vind het heel aardig van jij twee keer naar de kerk komt. of toch heb je behoefte openbaar om naar de kerk te komen. Of je behoeften openbaar om goddelijk onderwijs te krijgen. Dat kan je toch niet bekijken. Dat is heel anders. Behoefte aan schriftuurlijk onderwijs, dat kan zijn. Je ijverig in de schrift zoekt onder wat van te leren kennen van de schrift dan. En onder de prediking nog meer ervan te leren kennen. Dat is niet af te keuren. Maar het is niet genoeg. Maar, of je nou ijverig in de schrift zoekt, om daaruit Christus te leren krijgen, Dan ben je er met Philippus niet uit. Dan kom je er met de leraar nooit uit. Als God hem gebruikt als een metel in de hand, dan wel. Maar dan is het niet met de leren, dan komen we er door God uit. O, oh, wat kan dat volk van God onder de prediking zitten Tot God zuchten, of God dat nou eens gebruiken mag voor der eigen arme ziel. Kunnen ook wel eens in de nood gebracht worden voor een ander. Maar ook brengt God zijn volk in de nood voor der eigen ziel soms. Ook bij zijn knecht. Die hebben ook wel een strijd voor, al moeten ze ten een andere voorhouden. Weet je wat ze dan zeggen? Hier van binnen in je hart, anderen gepredikt, er zou verwerpelijk bevonden te worden. Dat zou wat uitmaken. Blijft geen één knecht van wat vrij van, van die strijd. Krijgen ze allemaal mee te doen. Anders zouden ze nooit geen bevestiging nodig hebben. Mozes bad in psalm 90. En het werk, onze heren, bevestigt dat. Ja, bevestig het werk, onze hand. Die kon met zijn werken niet aan. moest van God eens bevestigd worden. En dat zoekt ze met het ambtelijk werk. Als God dat niet bevestigt en zou ze het allemaal neerlagen. Ten mensen die van God geroepen zijn. Die roeping is nodig. En de waarachtige bekering die minder en geestelijke oefening ook. Maar wat we ook nodig hebben. Dat we dat allemaal als grondslag voor de eeuwigheid eens dus een keertje verliezen. En dan krijg je God nodig. Om het bevestigd te mogen ontvangen. Eerhart. Dat is de kostelijkste genade. Als God zijn werk gaat bevestigen. Maar om iemand te bevestigen. In het ambt. Dan moet hij er buiten staan. Of aftreden zijn. Want eerst word je bevestigd. Omdat je nog nooit bevestigd geweest bent. En bij voortgang word je bevestigd. Als je aftreden bent. En weet je wat dat betekent? Dan ben je er Dan staat er dus niet in je dienst tot een ander komt of toen je herkozen wordt. Wil je niet herkozen, sta je buiten. En als je nou aftreden bent in je hart, dan sta je erop wacht. En van achter moet je dan leren dat God nou bij die mensen alleen maar bevecht. Verlengstuk krijg je alleen waar de weg aan het eind loopt. Eerder niet. Die man die daalde af van Jeruzalem naar Gaza op de weg welke woest was. Gaza dat lag daar in die Gaze-strip aan de kust van de Middellandse Zee. Die moorma zal wel eens gedachten en dan op het tent van de weg aan het water in. En dan weet ik het nog niet. Ja het gaat wel eens bij Gods volk op het water aan hoor. Dat het water tot aan de lippen komt zeg. Figuurlijk gesproken. En ik heb er ook wel gekend die alleen in het water stond. En net op het laatste moment als ze de eigen drinken wel. Van radeloze angst. Dat God zegt doe je zelf geen kwaad. Toen haalde God ze eruit. En toen ging het open. Dan gaat het soms diep door in de ziel bij Gods kippen. Ze heeft geen raad meer weet. Dan geeft God ze onderwijs. Zij onmiddellijk van de hemel of onmiddellijk door zijn knechten of onmiddellijk door het lezen. In de Bijbel of ander boek. Maar die geeft ze alleen maar raad als ze het niet meer weten. Nou beleiden we wel dat we onkundig zijn. Maar als we het beleven, dat is anders. Weet je wie het beleeft? Ik haast tot u die in de nevel zit. Mijn ogen aan binnen. Die wist ik niet meer. Je had behoefte aan goddelijk onderwijs. Zo is het ook gegaan met de Kamerling. En Philippus deed zijn mond op, beginnende van diezelfde schip, verkondigd aan Jezus. Ziet daar het onderwijs, dat de kamerlijn ontving uit de mond van Philephus en dat God gebruikt. En hij kreeg onderwijs over de kris over de staat van Christus en zijn vernedering al zo kostelijk beschreven in Jesaja 3 en 5 Weet je wie daar zo'n mooi werk over heeft? Je deurhaal, Jacobus Durhap boek, groot dik boek over Jesaja 3 en 5 Als je dat eens kopen, dan moet je eens doen en als het is verstaan, maar geestelijk dan kom ik je van harte feliciteren. Die man had veel van God geleerd. Al was je nog niet zo heel oud. Derham moest dus gaan prediken. En André Greet moest op een andere plaats gaan prediken. Durham was ook nog niet zo oud, maar André G. was nog jonger. Toen zegt Durham, het belooft weer vol te worden, broeder, bij u. Ja, ze, ze konden beter naar u toe gaan, u bent nog een beetje ouder, zegt André G. tegen Durham. Nee, nee, nee, waarde, broeder, het is goed als ze bij u komt. Ik weet dat Christus gepredikt wordt. En dat is me goed. Dat is ook een verloochening. Als er meer naar je broertje in ambt gaan dan naar jezelf. Om dan te zeggen, ga goed. Want ik weet dat de Christus verkondigd wordt. Een beetje zelfverloochening voor nodig. Laat ons alleen maar horen wie Durham was. Veel zelfverloochening geleerd had. Dat hij een waarde volgeling was niet met zijn mond maar in zijn hart dat hij mij wil volgen verlogen zichzelf dat is een weg waar al wat van de mijn te aan zelfs zijn leven verliezen in de wedergeboorte begint dat volgen als. en bij voorgang kan het alleen door de betrekking, zelfs uit de vruchtelijke betrekking op deze kant nog niet want niemand kan tot mij komen. Dat is de leer van de middelaar. Tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wat denkt Gods volk vaak uit de betrekking. Dat is de levende oefening en de vruchten van hun taak Dat ze kunnen volgen. En ah, wat zullen ze erachter komen dat niet gaat. Dat al de levende oefeningen die ze gekregen hebben ze nergens kunnen brengen als de Heer zijn geest weer inhoudt. Had Philippus die geest nodig om te spreken tot de kamerling, om te luisteren ze die niet minder nodig hebben, en om geoefend te worden. Dan zal de kerk wel nooit te boven komen op zo'n 119 vers 3, of schomt gij mij de woord van uw geest. Of die mij op een taalte lijst van spreken. Ik bid u van wie zegt, de profeet dit. En uw deed zijn mond open en verkondigde hem Jezus. Dat is een kostelijke verkondiging geweest. Toen zou voor die men de weg wel een beetje ruimer geworden zijn. Zat op de weg naar Gaza die afhaalde welke woest was. Dat zou voor hem een weg geweest zijn. waar hij over de wereld gestaan heeft. Dat was een weg waarop zelfs de dwazen niet waren. Om. Dat was een weg die de verstandigen naar boven leidde, Waarop God zich verheerlijkte. En waarop de middelen de dood inging. Opdat zijn volk voor eeuwig het leven in zou gaan. maar ook zou leren sterven hier. Want de weg waar God zijn volk op leidt, dat is een weg die zondag 33 bestrijdt. Sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe. En dat staat niet los van Christus. De opstanding van de nieuwe alleen, nee ook het sterven van de oude. Dat staat niet los van de middelaar. Er is geen één mens die zijn oude mens gedood krijgt buiten de middelaar. Dat is wel zo zuiver het werk des heiligen geestes. Dat uit Christus te nemen en te verkondigen. En ze in de gemeenschap van Christus te bewaren. Daarom staat er wat Peter schrijft. Gij die in de kracht van God bewaard blijft. Door het geloof tot de zaligheid. Wat heeft die Christus verkondigd. Voor de grootste der zondaar. Ja toen ging het voor die maar beloven in zijn hart. Dat blijkt wel uit de vrucht. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En wat deed hij van gans dus harte zijn beleidnis Voor Filippus. Hij vijgt er niet. Hij zegt niet. Nou kan ik het wel. van dan hoef ik wel. En nou is het goed. Nee. Filippus zegt. Indien gij van gans harte geloof. Zo is het geoorloofd om je te doen. Dus eerst geloven en dan dopen. Dan zijn wij toch wel mis, hè? Wij dopen de kleine kinderen. En dan kun je helemaal niet van zien of ze geloven. Oh zegt dokter Kuiven. daar kom je gemakkelijk uit. Daarvoor veronderstel je dat Dat ze weder geboren zijn. En op grond doop je ze vak. Ja, ja, zegt dokter Baben. Dat geloof ik niet hoor. Want de veronderstelling hangt in de lucht. Nee, ik zal u een andere weg wijzen. Professor Dokter Habahink was een tijdgenoot van Kuiper. Ze, ze moeten gedoopt worden op grond van Gods verband. En dan geloof ik dat al die gedopen dat dat verbondskindertjes zijn. En daarom dopen ze. zich. Dat is toch mooi? Daar geloof ik nou niet hoor. Maar wij leven toch onder de openbaring van het genadeverbond. Ja dat doen we wel. Waar het woord verkondigd wordt, daar is de openbaring van het genadeverbond. Maar daar zijn nog geen verbondskiddertjes. Als we gedocht worden, dan is toch een teken en zegel van het verbond. Dan kun je toch dat teken en zegel er alleen maar op zetten. als verbondkennetjes? zijn? Zo redeneerde ze. Je moet toch eerst wat vragen, anders kan er nog geen zegel op gezet worden. Zo lustig zit het in elkaar. God verzegelt daar ook niet de genade. in het hart van dat kind dat gedoopt wordt. Dat verzegelt God niet hoor. Ik kan je geen enkele laten dood. Ook niet als het genade had, want dat kun je niet zien. En toch wordt de dood bediend als teken en zegen van Gods genade genadeverbond. God verzegelt daar het verbond en de belofte. Maar die zegt niet dat elk kind die genade krijgt. Dat zegt hij niet. God zou die genade geven aan al zijn uitverkoorden. Of dat nou volwassenen zijn of dat dat kinderen zijn. En die belofte in dat verwondering die wordt door God bevestigd in de dood. Ja, maar daar staat er niet bij. Kijk, dat komt als ze Gods verbond losmaken van de uitverkiezing. Dat is de grootste kardinale fout die ze gemaakt hebben. Met wie heeft God het genadeverbond opgericht? Met zijn uitverkomen in Christus. Als een zaak. En die krijgen niet alleen het teken, maar ook de genade die daardoor betekend wordt. En hier openbaart een volwassene de tekenen van de genade. Indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. Maar dit is een volwassene. En als wij een volwassene moeten dopen, dan mogen we niet anders vragen. Alsof die van harte in Christus gelooft. Als hij dat geloof heeft, dat zou hij voor zichzelf moeten verantwoorden. Maar hij moet gedoopt worden met het formulier van de volwassen doop, van de bejaarde doop. Zo wordt het ook wel genoemd. Maar zo gaat het bij kinderen niet. Die worden gedoopt met het formulier van de kinderdoop. Dus wij moeten wel onderscheiden. En daarom, dat brengt me tot mijn laatste gedachte, die zwarte moorman deed een koppelijke geloofbeleid. Hij beleefde dat hij van ganse harte in Christus geloofde. Daarop stond die lippen op en ze daalde beide van de wagen af. In het water om gedoopt te worden. De lippen doopten de kamer. En God gaf er getuigenis aan dat waar was. En waar staat dat? Hij nam het, die zwarte mogen maar rijden zijn weg met blijdschap. zijn zijnde niet alleen genade, maar ook dat God het verzegeld had in zijn hart. En is het dan wonder dat hij blijdschap in God had. Is het dan wonder als een mens met God verenigd wordt in zijn hart en met de weg verenigd wordt, waardoor God hem wil leiden, dat hij dan God looft? De vrucht van de vereniging met God is altijd dat ze God zullen loven. Blijdschap is de vrucht ervan dat hij in zijn ziel ermee verenigd wordt. Zo God het gedaan heeft, en de licht is bestuurd. Geloof maar dat dat voor die kamerlijk een groot wonder geweest is. Die zich als een verloren mens had leren kijken. Dat zijn hart nog zwakker was dan zijn huid. Tegenwoordig kijkt ze meer naar de buitenkant. Maar ik denk die licht krijgt in zijn hart dat hij naar de binnenkant kijkt. Dat wil niet zeggen dat je er maar bij moet lopen als een schooier, dat bedoel ik niet. Maar moeten niet denken. Al oh ben je nog zo wit gepleisterd. Van buiten dat van binnen goed zit. En die man kreeg licht. Over zijn straat. En over de weg. En over de handelingen die God met hem houdt. En die reisde zijn wegje met blijdschap. Hij beleidt zijn geloof. Hij komt niet binnen zijn hart houden. Maar onderscheid tussen een en is. En geloofsbeleving. Geloofsbeleidnis. Die doen wat we op een leeftijd gekomen zijn. En we zijn gedoopt. Dan doen we beleidnis van de leer des geloofs. En dat we die overeenkomstig zullen wandelen. Maar deze man deed beleidnis van zijn zaligmakend geloof. die gij van hand te geloof. Want hij was een bejaarde uit de heidenen die tot God bekeerd was. Daarom was Filippus mens toen hij vroeg, indien gij van gansraad te geloven. Zo stond met het huisgezin maar de stokbewaarder. Hij werd gedoopt en daarna werden zijn kinderen gedoopt. En hij verheugde zich dat hij met zijn huisgezin een God geloven was geworden. Dat moet je dus wel onderscheiden. Dat is het duidelijk geweest bij die bewaren, Bij die eh, moorman bedoel Toen God hem deed opklimmen uit het water. Dat betekende geestelijk dat hij uit de doden, uit de geestelijke dood was opgestaan. En toen hij onderging, dat betekende dat. Hij geestelijk sterven zeg Dat betekent het. Zien in de eerste plaats. Dat Christus de dood inging. En het opkomen uit het water dat hij is opgestaan. En ook in de tweede plaats. daarop dat de mens die Christus waarlijk volgt. Ook sterft van binnen. En ook geestelijk opstaat. Door de genade die God in zijn ziel vergeert. Dat is de betekenis van een dood. Beide die heeft de moorman in zijn ziel ervaard. Die psalmberuiming die wij hebben die zal er nog wel niet geweest zijn. Dat is van 1773. Anders denk ik dat die vast in zijn hart zou gezongen hebben. Dat ik nu ook verzoek. De Filistijn, de Thierier, de Moor. Zijn binnen nu God staat voortgebracht. En wat er was er verder volgt, psalm 87, 3, verzoek ik nu te zeggen. <tie> Er is. En dan moet het ook nog gepaard gaan met de geloofsoefening. Bij kleine kinderen kan het soms zijn, als ze heel klein zijn, zeg niet bij allen, maar dat er soms zijn, die God genade en verheerlijken. Die kunnen van de sacramenten niks begrijpen. Kunnen ze er ook niet geloven op mijn werkzaam zijn. Dat kan. God aan het genadeleven. Bij de zulke. Die in hun prilste jeugd. wedergeboren geboren worden. Daar onderhoudt God het onmiddellijk. Zonder middelen. Ze begrijpen van woord nog niet. Want ze hebben geen onderscheid. En ze bestaan van het sacrament. Niet. En toch zijn er. Ik heb zo in mijn leven wel gekend. Die nooit weten. Van een staande hout op de werkers leven, maar van de kinderen af, dat ze niet anders wisten als ze weten geboren. En je kon goed merken dat het geestelijke leven eruit kwam, omdat het erin zat. Nooit geen overgang, geen waarachtige bekeering gekomen. Dat is wonderlijk als je zo eens ontmoet. En die waren weer jaloers op een mens die de tijd bijna kon bepalen wanneer God hem bekeerd had. Dat wisten zij niet. En toch kon je het horen dat het ware leven aanwezig was. Bijna door meneer Hoffman. wist ook niet van een omzetting in zijn leven. Van zijn preuste jeugd af heb ik wel gehoord dat hij weder geboren was. Hij kon goed horen dat het leven mens was. Dus dat was geen veronderstelde wedergeboorte. He. Dat het waarlijk aanwezig was. Dan komt het er ook uit. Ook. De zonde komt er ook uit. De postuur. En dan zeker de genade, want die is overvloediger dan de zonde. Nee, zeggen ze tegenwoordig, je gaat wedergeboren zijn, maar komt er alleen nog niet uit. Dan is de genade minder dan de zonde, want die komt er wel uit, dan zijn ze te klein. Weet je kinderen, en een keertje die je zin niet krijgt? Al doe je dat nog niet lelijk, dan kijk je toch al lelijk. De mensen zijn als de mensen leven. En als je nou zijn zin niet krijgt, ja dan kijkt ie. Dan is het er niet meer eens, Kun je aan de ogen wel zien. Al durft ze niets te zeggen, men ziet toch aan de ogen, als je maar goed oplet, Als ze ermee instemmen. Of dat ze het niks van moeten hebben. Niet kinderen? Ik zie nog best op je luisteren toe. hoor. En op het volgende kant ook nog. Zou wel eens boven je vermogen gaan. Bij de kleine kinderen. En toch zie ik je graag hier. Dan leer je vast naar de kerk gaan. Ja dat moeten we in onze jeugd geleerd worden. Dat hopen dat God het nog eens gebruikt. Ja, maar hij kan dat thuis toch ook wel werken? Dat kan hij makkelijk genoeg voor. Voor de mensen een en voor God een hand omdraaien. Want de rechterhand is allerhoogste veranderd. Maar als de Heer zegt dat je naar de kerk moet, dan moet je niet zeggen samen thuis blijven, dan ben je mis. Dan ga je een perk zijn macht is onbetuigd. Maar wij hebben in de eerste plaats rekening gehouden met wat God zegt in zijn woord. Dan de uitkomst daarna hem over te laten. Die mooie man, die zei niet tegen Filippus. dan moet je dat en dat eens lezen. Want dan hoop ik dat het op was. Maar Philippus had goed geluisterd. Hij dacht, bij die zwarte zitten daar was. En begonnen hij, van diezelfde schreef, verkondigde hem niet. Hij heeft hem goed opgeluisterd. Dat is nog een voorrecht, als je een dienaar hebt, die de mensen nog opluisteren kan. Als je ze, ze allemaal voor bekeerd aanziet, dan is ze zelf wel verkeerd. En als je het genadewerk ook niet ziet, en dan slaat zwarte er maar op. En is je ook verkeer? Wat is dan nodig? De geest is onderscheid om het snood en het kwade van het eerlijke te scheiden. Hij geest doet licht van nodig. Een aparte gave zegt, ja maar genade geeft hij er van nodig. Maar heb je nog zo'n grote gave. Dan heb je dan nog een beetje licht nodig ook om vooral de oefeningen te onderscheiden. Ik weet wel dat mens soms met een groot verstand dat verbrengen brengen kan. Maar als het over zaken gaat, waar licht voor nodig is, dan stuiten we even stand buiten. Daarom is er voorzichtigheid nodig om godswerk niet te stoten en om mensenwerk niet voor godswerk aan te Filippus verkondigde aan Jezus, want hij zag wel bij die man dat hij aan het eind was. Al zocht hij naar de heer Jezus, maar hij kon niet binnen. En begonnen hij van diezelfde schrift, hij had meteen een tekst om over de preek. Je zei 53, 7. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik niet wist wat ik over moest. En dan noemden ze verschillende teksten. Maar ik had er geen licht in. En dan kan je er die over preken ook. Dat is ook moeilijk. Ja, dan moet je daar eens over preken. En zou ik daar eens over preken, zeggen? ze? Ja, maar dat durf ik niet. Ik heb er geen licht in. Maar nou hier, Philippe, die had er nog lichten. in op. Dat is een voorrecht. En nog groter. En God gebruikt het nog voor die zwaarten ook. Die zet niet zo in de ruimte. Dat is een kostelijke prediking. Die morgen al was verblijf. Maar ik denk dat Philippus ook wel blijdschap zal gaan. Vast en zeker als God zo'n getuigenis eraan geeft. Al weet ik wel. Dat het woord zal doen wat God behaagt. En voorspoedig zal zijn. In hetgeen waartoe hij het zegt beste prediker zou geen vruchten hebben als God het niet gebruikt. Zaaien zegt dat was toch wel een christus prediker. wie heeft onze prediking in geloof? En toch is het woord dat u zaaien geschreven heeft toch is dat menigmaal gebruikt tot waarachtige bekering toch is menigmaal gebruikt tot de oefening van het ware geloof. Zie hier maar bij de morgen. Wie dat spreekt, De maar luisterde. En God de heilige geest versterkt het geloof in zijn hart. En de vrucht. Hij reisde zijn weg naar blijdschap. Dat was wel de ruimste weg denk ik. Die we had. Dat was de brug. Omdat dat God nog eens zo werken mocht in onze zielen. Ik denk dat de slaap zo uit zijn ogen weg was. Al is nog zo warm. Als het hart warmer wordt dan het hoofd, dan wijst de slaap van je ogen, dan kan je nachts nog niet slapen, dat is dan overdag. Weet je waar het vandaan komt? Het is wel begrijpelijk, als het een beetje warm is, dat je dan loon een beetje lui wordt en een beetje loon wordt, dat is goed begrijpelijk, dat is allemaal menselijk. Daar heb ik ook wel last van, dus dat begrijp ik wel. Maar weet je wat niet te begrijpen is? Als je nou zo allendig bent, dat je denkt, er komt niks meer nooit wat in de eeuwigheid van mijn terecht. En je reeks raakt je hart aan en je wordt dan springleven. Dat kun je niet begrijpen. O, die moorman, die reisde zijn weg in mijn blijdschap. Wat zou die man, die zwarte, God geloofd hebben? En zou die nou in een dag ter daar tegen ons moeten getuigen? Dat is zou moeten zeggen. Jullie hebben altijd onder het woord gezeten. En heb u het ook verstaan. Verstaat ook ook hetgeen geleest. Zo sprak die even geleest. Verstaat je ook jong en oud. Geen roer. Verstaat je ook. Wat gepreekt. Dat is voor elk mens nodig. Die preekt. Zelf geestelijk verstaan mag. Wat u preekt Dat de Heer ons te dus samen goddelijk onderwijs die lastig maken mag Om de weg te leren kennen. Zowel de opgaande naar Jeruzalem als die afdavonders. Maar nou de andere weg. En dat is die weg. Hij dus zijn wegstaat in een blijdschap. Kennen we daar nou ook wat van? Uit de bewuste kennis van de middelaar. Ik hoop de mate en de trap niet te bepalen, aan God over te laten. Je hebt wel mensen die zeggen dat alleen mensen die de en vergeven zijn en dat bewust zijn, dat is niet waar. Al was dat hier bij deze man waar, maar er zullen toch ook kinderen gokken en die zeggen: ach, dat ik dat nog eens beleven mocht. Maar als de Heer er overkomt en hij laat het licht vallen op zijn persoon en op zijn werk ook in de hart. Dan reizen ze ook te weg met blijdschap. Kinderen zo natuurlijk wel vertellen dat niet alleen volwassen mensen soms blijdschap hebben. Dat hebben wij ook, zeiden ze. Moeten ze maar een schikt maken. Is niet kinderen? Jullie hebben het ook wel eens plezier gehad. Tuurlijk. Zien ze niet nog van jou? Kun je zien dat dat waar is. Zeg geen, geen onzinnige dingen. Dat zijn we waar, heel eenvoudig. Maar. Nou is het er maar op aankomend. Wat voor blijdschap hebben wij. Is dat nou een blijdschap in God. Door de heilige geest. In de geloofsoefening. Of is het een blijdschap in de wereld. Of een blijdschap over geld. Of goederen of bezitting. Maar. Dat is de ware blijdschap. Ik roem in God prijs van volgbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat God ons dat heelachtig maken mocht. Dat hij de eer en bij de zalige praten ervan kreeg het ontvangt. Amen. Gezegende middelaar God en de mens, die dood geweest zijt maar leeft, tot in alle eeuwigheid, dat u de waarheid heiligen. En toepassen mochten in onze zielen. Omdat we ze verstaan mochten niet alleen tot behoud van de zuivere leer. Maar ook tot uw eer en onze zaligheid. Om Christus wil. Amen. Onze slot van het eerste van 98. Zingt, zingt de nieuw gezang de Die grote God die wonderen deed. Wat er verder volgt. Zonder voorschap zou 98 te Kleef Sanders te ochtend, G-Nijhof te ochtend. Aanstaande dinsdagavond bij G-Homerson te eizendoren, HP van Zetten te eizendoren. Gaat u heen in vrede en van de zegende Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geest. Zachary Matthew Allen Allen. Ah.